Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op de A65 bij Berkel Enschot zijn twee doden gevallen bij een ongeluk. Een auto raakte van de weg en reed tegen een reclamezuil. De A65 is dicht in de richting van Tilburg. De politie doet onderzoek. Vanochtend vroeg kwamen in België twee Nederlanders om... die tegen een stilstaande vrachtwagen reden. Dat gebeurde op de weg van Antwerpen naar Gent. De twee kinderen van de slachtoffers raakten gewond. De Duitse bondskanselier Merkel wil zich in 2017 opnieuw verkiesbaar stellen... schrijft het Duitse blad Der Spiegel. Volgens bronnen bij de regering in Berlijn... wil Merkel een vierde termijn als regeringsleider. Ze heeft al overlegd over een campagnestrategie. Angela Merkel is sinds 2005 bondskanselier. Zo'n 260 strijders van de Koerdische PKK-beweging... zijn de afgelopen week gedood bij aanvallen van Turkije. Dat meldt een Turks persbureau. Honderden strijders raakten gewond... De afgelopen week bombardeerde de Turkse luchtmacht... elke dag stellingen van de Koerden, onder meer in het noorden van Irak. Ook strijders van IS worden aangevallen... maar Turkije lijkt het vooral op de Koerden te hebben gemunt. Meer passagiers misdragen zich in het vliegtuig. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die roken terwijl dat niet mag... of dronken mensen die ruzie maken in het toestel. De inspectie Leefomgeving en Transport houdt het aantal meldingen bij. In 2012 waren het er 541... Vorig jaar ruim 700. NRC Handelsblad heeft de cijfers opgevraagd. En in Amsterdam is de Canal parade aan de gang. Langs de grachten staan tienduizenden mensen om te kijken naar de botenparade. Er varen dit jaar 80 boten mee, waaronder een vluchtelingenboot en een zwerfjongerenboot. De parade is het jaarlijkse hoogtepunt van de Gay Pride. Dan nog het weer, droog en zonnig, het is 20 tot 24 graden. Morgen wordt het maximaal 26 graden en maandag kan het weer tropisch worden. Met temperaturen van boven de 30 graden. Dit was het NOS-journaal. DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat bij veen een kapotte vrachtwagen. Die blokkeert daar de rechte rijstrokken. Dat leidt tot 7 kilometer file. En verder file op de N57 Rotterdam-Brouwersdam bij Hellevoetsluis 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Drinken.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 Gemak, zoals je zelden ziet. Misschien kom ik je morgen tegen, misschien is het wel beter van niet. Ik heb stiekem met je gedanst, ik hoop dat je het lukt. Ik deed het even een toontje lager, hè? Zo aan het begin van uw afwijfering van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Je hoort een toontje lager en ik heb stiekem met je gedost. Het is zes over twee. Goedemiddag, Albert Jan. En daar wordt stiekem gedanst in Amsterdam, hoor. Ja, zeker, hè? Wat een, wat een gezelligheid daar. Ja, goedemiddag, luisteraars. Goedemiddag, Rob. Ja, en terwijl om twee uur uh, de uh, Gay Pride-optocht uh, of uh, ja, rondvaart is begonnen... Uh, gaan wij weer drie uur live radio maken hier vanaf de, onze studio aan de Tolweg 10a. Ben je al helemaal up-to-date met uh, Windows? Uh, uh, nee, ik niet. Nee? Nee, ik ben altijd een dagje later hè? Okay. Jij wel hè? Ja, ja, ja. Hij staat erop. Oké. Okay. Windows 10, daar hebben we het over. Ja, die, ik heb hem wel aangemeld, maar je hebt dan zo'n formulier gekregen dat je, je kon uh, activeren? Ja, je kan hem gewoon downloaden. Oké. Okay. Goed. Wat gaan we doen? Uiteraard, luisteraars, zoals u in ons gewend bent... om half vier de evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Want de maand augustus is één grote bruisende uh, uh, maand... met allerlei activiteiten in en on, rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houdt u pen en papier bij de hand. Dat allemaal rond de klok van half vier. Het is prachtig weer. Strandweer. Blijft het zo, wordt het anders? Dat gaan we horen om half drie... met het enige echte Zandvoortse weerbericht met onze weerman Lex van der Hoorn. En dat wordt bellen, ik, ik. ik. heb ze 06 nummer vast opgeschreven, want dit wordt geheid bellen ja. aan het strand natuurlijk. Maar of het zo blijft en of het nog mooier wordt... u hoort het allemaal rond de klok van half drie van onze Lex van der Hoorn. Het dieren van de week. We hebben weer een nieuwe om half vijf. En deze luistert naar de naam Meis. Het gedicht van de week om kwart voor vijf. Ja, liefhebbers, waar kan het anders over gaan dan een ode aan het Zandvoortse strand... Van het over heerlijke Zandvoortse strand. Met de zon, zee en heerlijk terrasje pakken. Dus het gedicht van de week. Deze keer de Ode aan het Zandvoortse strand. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoort nieuws in het kort. Kwart over vier hebben we tijd voor de Pit Report. En als het een beetje mee zit, gaan we rond de klok van 10 over drie live schakelen met Amsterdam. Want daar is onze verslaggever Marja aanwezig. En die volgt voor ons de Gay Pride, die dan in volle gang is. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. En dan heb je de wedstrijd uh, Ajax tegen SV Zandvoort? Ja. En we gaan even proberen of we contact kunnen krijgen vanmiddag met Joop Die wedstrijd is om 12 uur gestart. We zijn natuurlijk benieuwd hoe die gelopen is. could ever care for. De jaren 80 hoorde je de single van Toto. Dat was Rosena. ZFM heeft zin in de zomer. ZFM maakt zijn naam waar. Van de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar Frans. En zet hem op 106.9. ZFM. 24 uur per dag. hete zomer. En vergeet het niet de radio mee te nemen naar het strand. En hoor je nu Felix en Ain't Nobody.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 Lekker dansen op de zaterdagmiddag bij CFM. Jorre, Felix en Ain't Nobody. Ja, hoe is het daar in Amsterdam op dit moment? En, uh, nou, het ziet er gezellig het uit, hè? Het, he? het, het heeft niks aan het lijf, hè? Nee, weinig. Heel weinig. weinig. Uh, nee, maar dat is, een, dat is een volle gang. Twee uur begonnen. Een heleboel bekende Nederlanders die daarmee aan meelopen... of mee in zo'n boot zitten. Een hele hoop rozen. Dus we gaan uh, om tien over drie even aan mooie vragen... hoe dat allemaal in elkaar steekt... Goed, even wat Zandvoorts nieuws in het kort. De gemeente doet een oproep aan inwoners... die de storm van afgelopen zaterdag afgeweide takken... en overige groen hebben liggen. Deze kunnen namelijk worden gebracht naar het parkeerterrein P-Zuid... aan de noordzijde, de kant van de ingenieur Friedhofplein. Daar is een gedeelte ingericht als groendepot. Een uitzondering is het hout dat uh, van een iep afkomstig is. Dat kunt u afleveren bij de remise in Zandvoort-Noord... kamerling Onderstraat, nummertje 20. Door de storm van afgelopen zaterdag zijn er in Zandvoort wellicht 50 bomen omgewaaid al dus de gemeente. Internationaal succes voor Zandvoorts modetweeling. De Zandvoortse tweelingzusjes Julie en Marie Reinders zijn pas 20 lentes jong maar hebben nu al een succesvolle modecarrière. Volgende week brengen zij hun nieuwe collectie uit. De gezusters Reinders zijn nog geen jaar actief... met hun merk Reinders bij Julie Marie... en hebben nu al 80 verkooppunten aan zich weten te binden... waarvan zelfs twee in het buitenland. We hadden, nooit gedacht, we hadden niet gedacht dat het meteen zo booming zou zijn... Leuk detail, de zusjes putten de inspiratie voor namen van hun kledingstukken uit vrienden en familie. En uh, uit niet bevestigde bron heb ik begrepen dat ze ook een waarderingspeld van de gemeente Zandvoort hebben gekregen. Nee, hey, kijk. Maar ik heb geen, uh, iemand had dat op Facebook gelezen. Als dat het geval is, van harte gefeliciteerd. Sterker nog, welkom bij de club. Goed, uh, Zandvoorten zijn helemaal niet de grootste fan van meeuwen, Maar daar trekt het Vogelhospitaal in Haarlem zich gelukkig niets van aan. Het hospitaal vangt in Haarlem wilde vogels in nood op en dus ook de meeuwen. Zo werden eh, afgelopen vrijdag 70 jonge meeuwen weer vrijgelaten naar verzorging. Kleine meeltjes worden grootgebracht op platte daken door mama en papa meeuw. Het komt helaas vaak voor dat de beestjes van het dak vallen of waaien. Dit gebeurt ieder jaar tijdens het broedseizoen. Het hospitaal krijgt wel honderden verloren vogels binnen. Daarna worden ze gekeurd, verzorgd en nodig en dus weer vrijgelaten eh, bij ons aan de kust. En afgelopen vrijdag was het een grote vrijlatingsactie... ooit van het hospitaal. Wel 70 meeuwen trokken in één keer weer de vrije natuur in. Vandaar dat ik mijn broodharing kwijt was in één keer. Ja. Hop, weg! weg. En uh, nog even een oproep voor, diegene, voor de zandvoerders die het nog niet weten. Tot en met 13 augustus kan er gestemd worden op de Nederlandse stranden. Wel op de schoonste stranden van Nederland. Deze stemming bepalen samen met de scores van de ANWB-inspecteurs... welke stranden tot de schoonste van Nederland behoren. De uitslag wordt op 20 augustus bekendgemaakt. Om het belang van de schoon op stranden onder de aandacht te brengen... organiseert Nederland Schoon ieder jaar de schoonste strandenverkiezing. Met deze verkiezing willen zij de betrokkenheid creëren... bij de Nederlandse stranden. Dus Zandvoorters, laat uw stem niet verloren gaan. En ga naar de website www.supportervanschoon.nl www.supportervanschoon.nl Stemmen dus. En geniet ook vandaag weer van het mooie strand hier in Zandvoort. Het is lekker zonnig weer. En of dat de komende dag zo blijft, dat hoor je ze dadelijk om half drie van Weerman Lex van Oren. We gaan er bellen, want hij zit gewoon op het strand.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 Italia, vero Tomeca di che non si spaventa con la crema da barba la menta con un vestito gelato sul blu e l'amo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 Ja, verhaal Io quero sono un italiano un italiano vero Heb je hem gisteren nog gezien, Frankie, of niet? Uh, Frankie, jazeker. Jazeker, ja, ja zeker. Ja zeker hè, er waren weer een hoop uh, Frankies. <lacht> Frankie Coast <lacht> to Jean hè. Joris, sister sledge en Frankie uit de jaren tachtig. Het is vier minuten voor half drie geworden. Hartje zomer is al voort. En het is uh, lekker strandweer op dit moment. Dus uiteindelijk gaan we lekker van de horenbeller. bellen. Die zit of ligt gewoon lekker op strand en gelijk hè? heeft hij. Maar ja, hartje zomer en dan de intocht van Sinterklaas. Wat ja. is dat nou weer? Yes, breaking news. ja, Shocking news ook. Hoe kan dat nou weer? Want uh, wie vrijdagmorgen over het strand van Zandvoort liep... zal wel vreemd hebben opgekeken toen daar opeens Sinterklaas... u hoort het goed, Sinterklaas, op een kwad uh, voorbij reed. Hij is inderdaad wel een beetje vroeg in uh, Zandvoort gearriveerd... maar dat heeft een goede reden. Dus de, de strandvereniging in Zandvoort bestaat namelijk 80 jaar... en dat wordt groots gevierd. De hele week is het feest met allerlei tradities... die uh, elke dag gevierd gaan worden. Zoals kerst, Pasen, carnaval, Koningsdag en natuurlijk gisteren Sinterklaas. De goedheiligman kwam samen met 14 zwarte pieten aan per reddingsboot. En daarna werd uh, in het clubhuis een ouderwets Sinterklaasfeest gevierd. Ook namens ZFM van harte gefeliciteerd met dit 80-jarig bestaan. Ja, en ze vieren nog Pasen in de kerst. Alles, alles, Koningsdag. Alles. Koningsdag is vandaag. Oh, is wel. Ja, is leuk. We're watching, watching. As the credits all roll down. And crying, crying. You know, we're playing to a full house. House.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 We used to have it all, but now's our curtain call, So hold forth the applause oh oh, oh oh and wave out to the crowd We komen langs op de zaterdagmiddag bij CFM. Van oud tot nieuw. En nieuw hoor is juist. Dat was Keiko en Stal de Show. Ja, en dat doet uh, onze weerman Lex ook altijd. Goedemiddag Lex. Goedemiddag hoor. Goedemiddag. Jij zit uh, niet op strand, hè, geloof, geloof, geloof ik. Nee, nee, nee. nee, nee ik zit thuis, want ik moet straks de deur uit. Oké. Okay. normaal gesproken was ik ook niet naar het strand gegaan. hoor. Nog geen echte strandweer dan? Nou, die zon die heeft het zo moeilijk, joh. Uh, vanochtend begon het echt zonnig. En uh, toen, aan het eind van de ochtend, toen is die uh, sluiwolken iets gaan toenemen. Ja, die zon die heeft het nu wel heel erg moeilijk. Maar, als je nou even blijft op het strand, aan het eind van de dag, dan komt die zon echt wel weer terug, hoor. Dus, uh, en de temperatuur die, uh, die zit ook nu rond de 22 graden. Dus, het is best wel lekker weer. Dat dacht ik ook. Maar, ja hoor, het is best wel lekker weer. Maar de zon heeft het een beetje moeilijk vandaag. Ja, maar uh, dat blijft ja. niet zo, hè, hey, toch? <lacht> nee, nee, nee, dat wil ik even horen van je. Nee, nee dat morgen ga ik wel naar het strand, hoor. Ja, want dat dacht het, ik. Uh, want dan is het uh, zonnig. Met, uh, de, er is wel wat sluierwolk morgen, maar die is een stuk minder. En daar heeft de zon minder last van. Dus morgen is het uh, veel zonniger dan vandaag. En er uh, staat dan een, uh, een zwakke tot matige veranderlijke wind. We, we zitten dan in het uh, centrum van een hoge drukgebied, Dus er staat dan weinig wind. En de temperatuur die gaat morgen ook weer een graadje omhoog. Nu 22, morgen 23 graden. Kijk! Dus morgen, ja, nee, dat ziet er echt wel goed uit voor morgen, hoor. En dan gaan we naar de maandag... Dan hebben we een dag met veel zon. En uh, er staat dan een matige wind uit de zuidelijke richtingen. En uit het zuiden, daar komt de warmte gedaan. En de temperatuur die zou in Zandvoort best wel eens op kunnen lopen maandag. Naar rond de 30 graden. 30 graden? Heerlijk! Ja, ja, ja. ja. Dus dan zit Lex ook alweer op het strand, hoor. Ja, ja. Ja. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan, ja, dan uh, hebben we even een, een dipje in het weer. We hebben een, een wolkenvelder en er is kleine kans op een bui. En er staat een matige westelijke wind. En doordat de wind uit het westen komt, gaat de temperatuur wat naar beneden. En die gaat naar de 21 graden. Dus het ziet er niet slecht uit hoor voor de komende weken. Want na dinsdag is het uh, droog en. Uh, de temperaturen lopen dan weer op. En donderdag, dan mm, wordt het uh, nog ook nog weer warm. Hey. warm dan? dan zitten we tussen de, ja ik denk tussen de 25 en de 30 graden op uh, donderdag. Ja, en hoe het dan verder gaat erop, dat kan je natuurlijk zien op uh, www.meteopagina.nl Ja, maar niet uh, alleen dadelijks. Nee, wanneer waar dan? Nou, bijvoorbeeld op uh, CFM TV, kanaal 40 Digitaal. Ja, ook. Ook dagelijks. En op Twitter en Facebook. En daar kan je zoeken op uh, Meteo Zandvoort. En dan weet je precies wat voor weer het wordt. Oké, okay, nog even een uh, samenvatting voor het weer voor de komende dagelijks. Ja... Nou, na dinsdag, de komende dagen, dus uh, vanaf wanneer wil je het weten? Nou ja, van, uh, na, na het weekend. Nou, dat vertelde ik net. Ja, dus gewoon lekker, lekker, lekker zonnig weer. Dus na dinsdag is het. Uh, dus dinsdag even een dipje. En na dinsdag droog en weer oplopende temperaturen. En donderdag warm. Dat had ik je toch net verteld? Jawel, maar het is leuk om het nog een keer te horen. Zulke goede berichten okay. hoor ik graag twee keer legs. Het blijft zo. <laughs> dat wilde ik helemaal horen. Dank je wel, okay, je wel. En weet je, ja, ja, dan dus zitten we toch wel een beetje, een beetje in Sanfoort met het circus, hè, wat eraan gaat komen. Ik hoorde vanmorgen die meneer van het circus bij Goedemorgen Sanfoort. Die zegt, ja, ja, we balen er een beetje van dat het mooi weer gaat worden. Want dat kunnen we helemaal niet gebruiken als circus. Uh, we willen ze storm hebben of zo. Nee, ze willen gewoon een beetje miezen hebben. Een beetje miezenweertje. Nou ja, de, de maandag. Maandag, oké. Okay. <laughs> okay. Mooie dag om ja, naar het circus ja, nee, te gaan. Nee, nee, nee, nee, sorry, dinsdag. Dinsdag, ja, heel goed. Hé hey Lex, ja. dankjewel. En een hele fijne zaterdag verder. Oké, okay, hetzelfde. Oké, okay, dat Groetje, was Lex van Oren. Hoi. Dat was het weer. Zie en dan. En volgende week dan is Lex er weer met het weer.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 Ik zou je willen winnen door de Sahara te ontginnen, maar ik weet niet. hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen smeken, het van de kansen willen preken, maar ik weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Ik zou je willen ringen en als een lijst te laten zingen, maar ik weet niet. Hoe. Ik zou je willen kooien en dan geleidelijk ontdooien. Maar ik weet niet, hoe. hij weet niet hoe. Hij weet niet waar, Ik zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen. Luchtkastelen bouwen en dan was je nog van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh, oh, oh. Net al een plaat van Felix. En al buddy. En ook aan deze plaat heeft hij meegedaan. Hè? Die Felix. De singel van Omi en de cheerleader. nou Lekker weer buiten betekent allerlei activiteiten in Salford En mensen zelf die organiseren ook activiteiten. Buren barbecue en zo. Ja luisteraars. Uh, uh, Lex waarschuwt er al voor. De zomer komt er weer aan. Met prachtig mooi weer. En dat betekent natuurlijk ook volop genieten van het mooie weer. Zowel op straat, in de tuin of op het balkon. Deuren en ramen open, muziekje erbij, kinderen die lekker buiten spelen... al die gezelligheid kan in sommige gevallen ook tot overlast of irritatie leiden. Daarom geeft buurtbemiddeling een aantal tips om dit te voorkomen. Tips die helpen om het woonplezier goed te houden. Let op de muziek uit openstaande ramen en deuren. Probeer in wensen te spreken en niet in klachten. Zet de barbecue zo neer dat de buren geen last hebben van de rook. Als u nog laat buiten bent, bedenk dan dat de anderen misschien vroeg op moeten... en een graag willen gaan slapen. En als u veranderingen op de erfafscheiding wilt aanbrengen... bijvoorbeeld een nieuwe Haag, doe dit dan in overleg met uw buren. Bedenk vooral, waar gewoond wordt, wordt geleefd. Wie elkaar kent, spreekt elkaar makkelijker aan... op kleine ergernissen en voorkomen zo erger. Meer informatie over hoe burenoverlast te voorkomen... kunt u vinden op Buurtbemiddeling Apenstaatjemeerwaarde.nl. Dus hou rekening met elkaar. En hier is Kovac en Digging. Look here, there's something to know. Not like God does this needs to go slow. Got things things on my mind. Visions to make and gold dust to fire. Is not you, is definitely me. Got dreams to believe in and bright lights to see. No sparks starting to doubt. I've got the feeling that this won't work out. I'm digging, don't want you by my side. Me and my records all alone feels right. Well I'm digging. To push, flicking through, find all the in the rush. I dig for that one and I open the hunt. It's taking all day from the back to the front. I'm digging, I'm digging, you know. Sorry, baby, I'm digging. Uh, uh, uh. To find gold, need plenty of souls, and everyone needs that separate gold. Do I right well I'm digging need to grow have to push flick intro vinyl feed in the rush I dig for that one and now open en dat was Kovalcic de digging bij CFM. Ja, Sail uh, 2015 gaat er aankomen. 25 jaar ZFM. Zeil 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens zeil voor het eerst te zien. CFM. Al 25 jaar live in Zandvoort. En ook in 1990 was er zeil het begin van CFM hier in Zandvoort. Een hele goede middag en welkom bij Salvoet op zaterdag. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met uiteraard heel veel lokale informatie. En lekkere muziek. Wat wil je nou nog meer hè? op zo'n zonnige zaterdagmiddag? We hoorden het juist om half drie van Lex van der Hoorn. Het weer wordt de komende dagen alleen maar beter. the wind and your fingers in the hair Kinda think we're going for an extended throw down so drop the top baby and let's cruise on into this better than ever street Nou, de single van Kovats en Digging hoor je deze gouden oude inmiddels al, hè? Dat was Rita Franklin in The Freeway of Love. Het is uh, acht minuten voor drie uur geworden. Nou ja, zojuist uh, tijdens het CfM weerbericht vertelde ik er al wat over. Het circus gaat eraan komen hier in Zandvoort. En dat wordt weer een circus, niet te geloven. En het circus Renaissance komt naar Zandvoort. Het klassieke nostalgische circus Renaissance komt naar Zandvoort. De grote tent wordt opgebouwd op parkeerterrein C van Circuit Park Zandvoort. Voor de, voor de luisteraars, parkeerterrein C van Circuit Park Zandvoort. Voor vijf dagen voorstellingen. De artiesten brengen de sfeer van nostalgie... plus klatergoud en kroonluchters... voor een sprookjesachtige circusbeleving. In een bijna twee uur durende klassieke voorstelling... laat het circus u een sprankelend feest zien... met een passie voor nostalgie. Het circus heet dan ook niet voor niets renaissance... Dick Hoesee, de grote circuskenner van Zandvoort, euh, zei als, als volgt... Het Circus Renaissance is een apart en uniek circus. Het is niet het grootste circus van de wereld, maar wel een verzorgd en echt mooi circus. Internationale artiesten treden met duidelijk veel plezier op. Natuurlijk zijn er geen wilde dieren, dat hebben zij ook niet nodig... om u in andere sferen te brengen. De voorstelling is een feest voor de hele familie en voor heel jong tot heel oud. Eigenlijk mag u, mag u Zandvoorters, dit Circus Renaissance niet missen. De voorstellingen zijn van woensdag 5 tot en met zaterdag 9 augustus. De circuskassa is op de dagen van de voorstellingen geopend... vanaf 11 uur s morgens tot de aanvang van de laatste voorstelling. Telefonisch reserveren kan tijdens kassa-openingstijden via 06-136-333-96. 06-136-333-96. Online kaarten bestellen is ook mogelijk via www.circusrenaissance.nl www.circusrenaissance.nl En bij online kaarten kopen krijgt u een korting van 5 euro per persoon. Kijk, het circus komt eraan. Weer een goede attractie voor Zandvoort. Hier is Tromai. Formidable. Formidable. Tu était formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable.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 Oh Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Oh formidable Tu étais formidable J'étais formidable Nous étions formidables Hé, hey, petite en oh, pardon petit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 Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh. Het blijft nog altijd een van de grootste hits van deze stromae, hey, onze Zuiderbuur. Uit België komt hier de Formidable. En zo gaan we op naar het nieuws en weer van drie uur bij CFM. Maar niet getreurd, nee, nee, nee, nee. Want zo meteen na drie uur zijn we er nog twee uur lang met Sanford op zaterdag. Graag tot zo.